Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De gaskraan in Groningen kan misschien sneller dicht. De gasunie onderzoekt of geplande maatregelen naar voren kunnen worden gehaald. Zoals het plan om gas voor de export naar Duitsland uit andere velden dan het Groningse te halen. De Tweede Kamer stemt vandaag over een motie om de gaswinning in Groningen... zo snel mogelijk onder de 12 miljard kub per jaar te brengen... waardoor de kans op aardbevingen veel kleiner wordt... Minister Wiebes zei vorige week in een kamerdebat over de aardbeving in al dat hij daar zijn best voor wil doen. De landelijke pinstoring bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal is opgelost. De storing van gisteren bij het ahold concern kwam door een firewall-probleem bij KPN. Overal in het land stonden mensen lang in de kassarij. Sommige winkels gingen dicht vanwege de pinstoring. Het telecombedrijf zegt vanmorgen dat alles het weer doet. Als de winkels opengaan kan er weer gewoon met de pinpas betaald worden. Bergers zijn vanochtend begonnen met het optakelen van het cruiseschip... dat twee weken geleden zonk bij de Hongaarse hoofdstad Budapest. Het schip botste met een rondvaartboot. Zeker 26 Koreaanse toeristen kwamen daarbij om het leven. Acht opvarenden worden nog vermist. De kapitein van het cruiseschip werd na het ongeluk gearresteerd. De man van 64 uit Oekraïne zit nog altijd vast. Hij wordt verdacht van roekeloos varen. Ook zou hij na het ongeluk informatie van zijn telefoon hebben gewist. Na de Volkskrant-onthulling dat misdaadjournalist Bas van Hout... jarenlang informatie deelde met de geheime dienst... is hij meerdere keren bedreigd. Een voormalig drugshandelaar heeft zijn adres... en telefoonnummer op internet gezet. Zij van Hout bij het tv-programma Pauw. Daarop kreeg de journalist anonieme dreigtelefoontjes. Het weer. Vandaag eerst veel bewolking... en van tijd tot tijd regen of motregen. In het zuiden is het vanochtend vrijwel droog... en schijnt soms even de zon. Maar vanmiddag op meer plaatsen regen... Vanavond trekt die regen weg. Het wordt vandaag maximaal 20 graden. Ook morgen nog een wisselvallige dag. Daarna wordt het droger en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging zijn te vinden op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen, bij Knoop het Velzen. 9 kilometer langzaam rijden, kost je ongeveer een kwartier... De A22 vanuit Beverwijk naar Velze bij Beverwijk 3 kilometer. kost ook ongeveer een kwartier. En op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk voor de aansluiting met de A22 3 kilometer. En daar is de verdraging toch flink, bijna 3 kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemiddag. Hier is hij dan weer, 100 meter verder bij ZFM. En dat met entertainment voor je tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal vanaf de tolweg op die 106.9, 104.5 op de kabel. En dit was Roy Donders, oftewel de stylist van het zuiden. En alleen maar dansen met jou. We gaan eventjes een lekkere gouden oude draaien van Paul Enka en een steel guitar en een glas of wine. Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten and the candles shine. Still get high, on a glass of wine And high, me high, just one more time Een stilgitaar en een glaasje wijn. En dat ook nog eens vertolkt door John Spencer. Ik weet niet of u die kent, maar ik zou hem in ieder geval eens eventjes verdiepen daarin als je het wil weten. We gaan lekker een lekkere plaat draaien van Chiki Chikita. En dat allemaal van de Caspicio. even even bellen natuurlijk met Belinda Kineer over haar maar nieuwe show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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. All that my heart is falling to. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.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 was handmade for somebody like me Come coming now follow my lead I may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much grab on my waist and put that body on me Come coming now follow my lead come coming now follow my lead mmm -hmm. I'm in love with the shape of you we push and pull like a magnet All when my heart is falling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 My sheets smell like you. Everything is covering something new, brand I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be. I'm in love baby, with your body. body. Come on, be my baby. Come on, come on, baby. I'm in love be with your body. body. Come on, be my baby. Come on, be. I'm in love with your body. Every day discovering something new, brand I'm in love with the shape of you. Kom! Even uh, lekker achterover te leunen en even weg te dromen met dit weer. Het is toch een beetje onstuinig, Onstuimig. moet ik maar zeggen. Mark Anthony. En ik neem u eventjes mee naar Kroatië met de, de Lexington Band en Donessi. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot 7 uur, entertainment for you. Ja, en we kijken of Erik de Greve, of die het nog haalt hier naartoe. En anders helaas, ja... Kes sve lijepa moja mogla, iz ovih ruku te ruke, nadar z ovog srca u to srce, prošla. Ne k jest je nekapi i on našu ljubazu sitnice, što manje govorim o tome, sve mi je lakše, da te gledam u lice. A dan neumre I'm <laughs> pismo me i ona su luba sun sitnica što manje govorim o tome sve mi je lakše da te gledam u lice. a da ne ume, zbog nas ne ume. Dat vanuit Kroatië, Lexington Band en Donesti We gaan lekker verder met Marvin En jij hoort in mijn leven Welkom bij ZFM Entertainment View Jij hoort in mijn leven bij Entertainment for You. En dat allemaal vanaf de tolweg 10a. Vanuit Zandvoort op die 106,9, 104,5 op de kamer en natuurlijk ook op tv-krant. En eh, ja, ik ga een plaat draaien en dat is oh zo'n slechte plaat. Hele slechte plaat. Zo scheef en bah. <laughs> maar wel uit de oude doos. Luister zelf maar. Oh ja, ja, ja, ja in the jungle in the land of adventure lives Tarsad. Oh, yeah, yeah, yeah. treehouse to my party Natuurlijk destijds, en uh, ja, wat gaan we doen? We gaan lekker naar Antonio oh. boem boem.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 Nacht bij het blijven. Aan jou zal ik geven. Wat je nooit hebt gekregen. tot de zon is zal schijnen. Ah, en dat allemaal van Antonio hier vanaf de Torweg 10 ah, We gaan lekker verder met uh, Tommy, uh, Tommy Ray en hij heeft het over Sheila... Ah, en uh, ja, volgende week dan, uh, dan is hij erbij. En Jeroen van der Boom. En uh, ja, dat allemaal met uh, Zandvoort uh, 24 Hour. En dat allemaal met uh, vrienden vrienden uh, ja, van, van Zandvoort eigenlijk. He. dus 15 juni. Vergeet niet. Lekker feestje hier in Zandvoort. En alle stemmen horen, maar jouw stem hoor ik niet meer. Geen wilde lijkt dus weg. Als ik we adem in van pijn, als ik jou niet terug kan. Waarom moet ik hier dan zijn? De stilte om me heen Dan Ik heb iemand aan de telefoon. Hallo Linda. Goedemiddag. Even kijken, wie heb ik nou? Hallo. Hallo. Belinda. Dat er is mis. Ja, ik, ik, ik, ik heb nog iemand aan de telefoon. Even wachten hoor, ik, oh? heb, ik heb een auto van je. <laughs> Wat lukt? Ja. Nou. Nee, het gaat eventjes helemaal mis. Hey, ik ben je zo terug. Oké. Okay. Zo, nou, hè. Even kijken hoor. Ja, ja Melina, ben je er nog? Goedemiddag. Ja, ja, ja jij, jij, ben, jij bent er nog. Ja, ik heb ineens, uh, ik heb ineens twee lijnen, en links en rechts. Ik denk, nou, dat uh, wordt te veel. Uh. <laughs> hey, hoe is het? Ja, goed. Lekker. Ja, ja ik, uh, ik, ik, ik ontving uh, de, de nieuwe single van jou. Ja. En ja, ik denk, nou ja, dan moeten we sowieso maar weer eens een keertje bellen. Ja, hartstikke leuk. Ja, want het is, uh, het is een leuke single geworden. Dank je En mijn telefoon, of uh, mijn ja, mijn computer wil ik nou ook niet meer. Oh. Ja, ik, hij, hij doet de... alles dag niet gelijk hierop. al <laughs> ah. Ja, het leven valt best mee, Nou. Ja, het leven valt best. Ja, mee, ja, ja. ja. ja de, waarschijnlijk is het de titel. Ja. Hé, hey, hoe is het? Uh, ja, hoe gaat het met jullie? Uh, ja, beide eigenlijk, hè? Want uh, ja, jou, ja, jouw man Patrick, die, uh, die doet het natuurlijk ook. En die zit ook in dezelfde ja. business als jij. Ja, klopt. En, en, en, en hij zit in de clip natuurlijk. Heb ik gezien. Dus. Ja, klopt. Ja. ja. Ja, we hadden een gitarist nodig en hij was mee, dus, uh, nou ja, toen, uh, voordat hij het wist, zat hij in de club. Ja, dat nou, is toch leuk, toch? Ja, hartstikke leuk. Ja, ik ja. uh, Want ik neem aan dat het een, uh, een vriendenclubje was wat erbij zond. Ja, ja, ja een ja. uh, paar jongens van moe werk. Ja, ja, ja. Nee, dat, uh, uh, uh, dat zag er in ieder geval gezellig uit, dus ik denk dat het een hele gezellige dag is geweest met, met de opname. Ja, het was een topdag. Ja. Ja, echt geloof. Hey, hoe, hoe, uh, ja. hoe is het nummer eigenlijk ontstaan? He, het leven valt best mee. He, heeft dat te maken met, met ja. he, heb je iets over, over het leven zitten praktiseren en dacht je van nou, he, dat is een leuke titel? Nee, nee, nee. nee uh, het nummer is geschreven door Arnold Kuip. En het, uh, ja, het gaat er eigenlijk over alle luxe wat we, wat we kunnen, ja, kunnen doen, kunnen heengaan. Uh, dat is eigenlijk allemaal niet belangrijk. Want geluk zit juist in kleine dingen. En uh, ook Nederland is het natuurlijk prachtig. Ja, ja. Dat zeker. Ja, dus we, ja. Moeten, we hoeven niet veel te hebben om iets moois uit het leven te halen. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. Nou ja, dat is ja. inderdaad waar. Ja, dat zijn uh, de, kleine, ja, de, de hele kleine dingetjes die je eigenlijk uh, ja, zou haast zeggen als dat vanzelfsprekend uh, uh, beschouwt. Hè, maar die eigenlijk ja. niet vanzelfsprekend zijn. Nou, zo is het. Ja, precies. ja. Dat, ja. En dat, uh, ja, dat wordt, uh, wordt vaak nog wel eens vergeten in het dagelijks leven natuurlijk. Ja, ja, maar dat is, dat is eigenlijk menselijk. Ik bedoel, ja, we hebben allemaal onze goede en minder goede dagen. En, ja. uh, en, de momenten... en de mensen zijn er gewoon zo voor gemaakt om de, om de weg te kiezen naar het, naar het goede. Ook als het heel moeilijk gaat. Ja. En als je dat doet, dan, uh, ja, dan zit je in een goede flow. En dan komen ook mooie dingen op je pad. Ja, dat, dat mag ik altijd wel hopen van wel, ja, inderdaad. Ja! <laughs> ja, nou ja, ik bedoel, hè? het weer zit nou weer niet echt mee. <laughs> nee, vandaag is het iets minder. Ja, nou ja. Maar, uh, het, het, misschien het, het, het, de volgende week de zon is Ja, ik, ik, ik weet niet hoe het daar bij jou is, maar hier, uh, ja, hier stormt het echt uh, behoorlijk. Ja, hier ook, ja. ja en uh, ja. en uh, we, we hebben de afgelopen dagen al uh, flinke ja, buien gehad, kun je wel zeggen. Ja. Echt buien. Ja. En dan praat je over een, een kleine, ja, wat zal het zijn, 100 liter per vierkante meter wat naar beneden komt. Ja, nou inderdaad. Dus er zijn nou hier ja. en daar wat, wat bomen afgebroken. En, en, en ja, een heleboel aardigheid in ieder geval. En nou, en nou ja. de winter erachteraan. Dus ja, maar goed. Ja, dat is. Ja. ja. Maar ja, daar hebben we. Daar hebben we niks over te vertellen. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik was, uh, even kijken, vorige week in, uh, een week lang in Kroatië. Ik heb uh, daar uh, eigenlijk hetzelfde weer gezien als hier in Nederland. Dus het was daar ook niet veel mee. En in Italië ook wel niet, dus. Oh, dat klopt. Ja, maar mijn zusje die zit in Frankrijk. En ja. En is hetzelfde van al, dus... ja, ja. ja, ja. Het is overal een beetje, ja, bagger. Ja. Ja. <laughs> maar goed, we hopen op een goede nazomer dan maar. Ja, nou precies. Misschien, misschien is dat het wel. Ja, toch? En het toch. is ook wel goed voor de plantjes en voor de boeren. En, uh, ja, nou ja, ja het, het ruimt wel op. In ieder geval de dode takken vallen naar beneden. Dus. Ja, dat is wel een beetje gevaarlijk <laughs> ja. Nou, gosh, lekker. Hé, hey, uh, Linda. Belinda. Linda, Belinda. Belinda. Nou, ja. Oh, ik luister naar bijna. Het gek niks. Hé, zit er nog wat leuks aan te komen? Uh, ben je bezig met een uh, album? Ben je... Uh, ga je naar je jubileum toe werken? Eh. Ja, ik heb, uh, dit jaar heb ik een uh, jubileumshow gedaan, ja. 25 jaar zat ik in het vak, ja. en uh, toevallig ga ik maandag, ga ik samen met uh, Edwin van Hoeverlaak, gaan we de laatste puntjes op de i zetten, dus binnenkort komt er een dvd vanuit. Oké, okay, leuk. En uh, ja, omdat het zo leuk was en zoveel vragen is. Ja. Ik volgend jaar weer twee Pisators doen. En hetzelfde in het en in Doetigem. En ja, dat belooft weer heel bijzonder te worden. Ja, want Patrick gaat ook mee. Ja, Patrick gaat ook mee. Met de, met de band of? Uh, nee, dat niet. Want dat hebben we vorig jaar. Dat hebben we dit jaar gedaan natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, ik vind het ook wel leuk om ook weer een keer wat anders te proberen. Ja. Nou ja, ja, gelijk heb je. Nee, je moet ja, hem hier. Precies. Je moet niet alles over mij naartoe willen nemen. <laughs> Een <laughs> Beetje pressivind, hè? Ja, ja. Hey, en uh, nog leuke optredens ergens in de land? Ja, we gaan weer door met... Uh, ja, van het weekend hebben we het privéfeest. Ja. Dus, uh, En binnenkort, uh, ja, de tentfeesten, die zitten erbij aan te komen. De kermissen en... Uh, allemaal leuke feesten met Radio NL, de tour. Eh, uh, dus... Ja, leuke dingen in en wat En uh, waar is dat, uh, de NL Zomertour? Ja, het is heel veel verschillende plekken. Ik sta, uh, nou is een goede vraag, dan kom ik er weer van niet op. Uh, ik ah. sta op twee plekken. Ja, alleen je uh, weet niet waar. God, ik, wat <laughs> sta, staat het op je site of niet? Oh ja, Heer Hugo Waard ja? en Apeldoorn, dat was het. Ah, Heer Hugo ja. Waard, dat is uh, inderdaad hier in uh, Noord-Holland ja ja nou, wat ja. leuk ja inderdaad kom je nog even van dan, dan, dan kom je toch nog een beetje in de buurt hierom ja dat is niet op een zaterdag hè uh, dat ik het niet weet nee volgens mij is het een andere dag nee dat moet ik opzoeken want ik heb het pas uh, doorgegeven we, we, we houden we houden het in de gaten ja dat is goed hey, en uh, ja de, de optredens, alles staat uh, waarschijnlijk op je site, hè? Ja, optredens staan op mijn uh, site. BelindaKina.com Dus uh, als, je, als je me volgt, dan... Uh, ja, dan je daar uh, alles op ja, want... Uh, ja, ja, ja, je je clips zijn allemaal te bezichten op, uh, op YouTube. Uh, heb je ja. ook nog uh, iets van uh, Facebook? Facebook, zeker weten. En uh, nog meer social media uh, apps? Ja, eh... Uh, Instagram... Met, uh, en uh, ja, precies. Instagram, hè? Ja, Instagram, ja. Oké, okay. dus ze kunnen jou overal vinden. En zeker ook voor uh, uh, uh, uh, ja, boekingen. Ja, heel graag. Ja, ja toch? <laughs> ja, zo is het. Oké, hey, en dan, uh, dan ga ik me nog eventjes draaien... voor, uh, voor het nieuws van 6 uh, uur. Nou, hartstikke fijn. Uh, het leven valt best mee. en Nou ja, het is, uh, ik vind het een heerlijk nummer geworden. Ik heb de clip gezien, ja... Heel veel lol zie ik. En uh, ja, het past er allemaal bij. Nou, fijn, dankjewel. Ja, en uh, ja, ik zou zeggen, uh, misschien ooit oh, eens een keer hier in de studio. Ja. Als, Als je in de buurt bent. Zijn, en het gaat lukken, ja. <laughs> ja, nee, komt goed. Oké. Okay. Hey, ik wens jou en Patrick een heel goed weekend. Ja, dankjewel, dat wens ik jou ook. En iedereen die meeluistert natuurlijk. Graag gedaan, Melinda. Dankjewel. wel. Hey, groetjes. Doe Goed weekend, doei doei! Dank je! Het leven valt best mee, Belinda Kineer. Ik kwam gisteren aan om een uur of twee, geen idee waar ik was beland. Maar stranden en mannen vulden mijn hoofd al bij de bagageband. De chaos en drukte, zie ik hier niet om me heen. Maar een paar uurtjes later, omgeven door water. Laat de zon me niet meer alleen. Ik gooi mijn voeten in het water. De zon en het strand. Hier zijn er geen zorgen Een flesje bier in mijn hand. Leven valt best mee. Leven valt best mee. Adios en waar komt Niels? Ik mijn leven hier slijt De dagen vlogen voorbij Door het feesten en wijn Het is gek dat alles hier bent Ik voel me hier lekker Toch moet ik vertrekken Want vakantie dat kent ook een mens Ik had chance met een banger Hij komt van dit eiland Zijn lichaam gebruikt door de zon kokosnootgeur die er hangt in de baard is van hem op het komt door de rum. Ik gooi mijn voeten in het water, de zon en het strand. Hier zijn er geen zorgen, flesje bier in mijn hand, leven valt best mee, het leven valt best mee. Dat ik mijn leven niet slaat In een tuinstoel, lazen in de klei, geen enkele zorg met een biertje erbij. Het leven valt best mee, het leven is oké. Okay. Ja, het leven valt best mee. En dat allemaal gezongen door Belinda Kineer. En ja, haar laatste nieuwe single. En we gaan lekker langzaam naar het nieuws van 6 uur. En dat doen we met Gerard Joling. Ja. Het ging allemaal eventjes wat mis. Maar goed. Zo dadelijk in het tweede uur bellen we eventjes met Linda Tavken. Dus blijf erbij. Tot zeven uur. Entertainment for you. Ik kijk in de spiegel naar al die jaren. En zie een man die heeft geproefd.